Eén uur. 1 Joris Dubinitski met het NOS-journaal. Opnieuw eisen duizenden mensen in Wit-Rusland nieuwe eerlijke verkiezingen en het vertrek van president Lukashenko. Veel mensen staan bij een metrostation in de hoofdstad Minsk om een omgekomen betoger te herdenken. De oppositie zegt dat hij afgelopen week door de politie is doodgeschoten. Maar volgens de Wit-Russische autoriteiten explodeerde er iets in zijn handen. Voor morgen roept oppositieleidster Tiganovskaya ook op tot massale protesten in het land. De afgelopen dagen werden 7000 betogers opgepakt. Het ministerie van Volksgezondheid en de GGD wisten al op 15 mei... dat de bron- en contactonderzoeken veel meer tijd in beslag nemen... dan in het opschalingsplan stond dat die dag was gepresenteerd. Het moest gemiddeld 8 uur zijn. 60% meer dan de 5 uur die in het plan stond... Maar er is niets gedaan om meer mensen op te leiden voor dat extra werk. Het ministerie zegt tegen de NOS dat besloten is dat acht uur voor een bron- en contactonderzoek de standaard wordt. Ook de Veiligheidsregio Zeeland verbiedt geluidsapparatuur die bij illegale feesten wordt gebruikt. Als agenten of handhavers iemand tegenkomen die onderweg is met zulke apparatuur, kunnen ze direct ingrijpen. Dus nog voordat de DJ-installatie wordt opgebouwd. Eerder werd al zo'n verbod ingesteld in Zandvoort en Bloemendaal. Doordat festivals vanwege de coronacrisis niet doorgaan... zijn er meer illegale feesten. De veiligheidsregio's zeggen dat ze de taak hebben... om coronabesmettingen tegen te gaan. Bij een eenzijdig ongeluk in het Groningse Finsterwolde... zijn drie doden gevallen. Het zijn drie mannen van 29, 33 en 41 jaar. Ze kwamen uit Oldambt. Een vrouw van 32 jaar raakte zwaar gewond... De slachtoffers zaten in een auto die door nog onbekende oorzaak... in een flauwe bocht van de weg raakte en toen in vloog. Het weer, het is 23 tot 28 graden. In het noorden van het land valt een bui en op andere plaatsen vaker zon. In de loop van de middag kans op stevige regen- en onweersbuien. Morgen wordt het broeierig en is er opnieuw kans op buien. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de Hart van de ANWB.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 Zo ging in het rozen pak bij, en die leek precies op een jeugdkikt aan mij. Weet je nog wel. Oh, goed, ja. Wij kiekten al zijn leuke dingen.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 En we hebben nu een liedje en wel, maak het donker in het donker Met medewerking van een groot koor dat we hier speciaal voor behuurd hebben dan zullen We zullen eerst het voorwijsje zingen en dan zingen wij het nawijsje. En dan zingt het koor nog eens het nawijsje met ons mee, daar gaan wij De overheid heeft het publiek bevolen Als het donker is dan moet het donker zijn Er mag geen enkel licht naar buiten schijnen Beguisteringspapier voor je gordijn. Anders staan ze s'avonds aan je pijl bel te bellen. En dan komt de luchtbescherming je vertellen. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een geflonker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn van De lantaarn in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Hou dus rekening met de verduisteringswensen. Maak het donker, reuze donker, beste mensen. Dan gaan wij. Maak het donker, maak het donker in het donker. Oh, dan gaan de sterren door met de het donker. Ik loop langs de ijzerkant met mijn van De lantaarn. Man, om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de verhuizing wensen. Maak het donker, reuze donker, beste de mensen. Het blokhoofd van blok 7, uit wijk 9. zag de dochter van het wijkhoofd uit blok 10. Met een rood hoofd kwam het blokhoofd 9 tegen. Hij zei hoofd, heb jij het wijkhoofd ook gezien? We hebben het hoofd gezet, het wijkhoofd te dan vragen. Op die wijk op spruit mijn blokhoofdnaam wil dragen. Zet hem op pitte muizen, dat gaan we hoor. Maak het donker, maak het donker in het donker. Ook al gaan de sterren door met een gat Ik loop langs de huizenkant met mijn luchtbestemmingsbanden. Laat daar een in mijn hand om te kijken waar iets brandt. Houd dus rekening met de voorduisteringswensen. Maak donker, reuze donker, beste mensen. Nou, dat is niet slecht, de laatste keer, papa, wij nog even bij in de hand is, yeah? maar afgesproken, ja? Van elkaar hebben we gaan wij. Van Zandte zag een meisje in het duister, zij was slank geboren en toch niet dik van lijn. Hij dacht, dit is de vrouw maar dat romen, binnenkort zal zijn mevrouw van Zandte zijn. In de duisternis vroeg hij haar om een kusje. Ik heb van zand te zijn doe ik het toch, je zusje, maar... De volkhoor van Kolendal en horen... And hold on the beat. De rozentuinen bloeien, dan is er feest vol breuk, klank en kleur. Fonteinen die het tapijt besproeien, vullen de lucht met roze De troubadour zingt bij gitaarakkoorden, zijn serenade in de nacht. Sis sis si, op de Klein talent van melodie, als rozen te bloeien op capri. Si si si si, daar op capri. Si si si si, daar op capri. Op Capri, de rozentuinen bloeien, dan is er feest vol brugge klank en kleur. Fonteinen die het bloemtapijt doet sproeien, vullen de lucht met geur. De troep zingt weg, gitaarakkoorden, ze serren nader Ja, daar moet klinken in zijn melodie Als rozen tuinen bloeien op Capri si si si si, si, si, si, si Daar op Capri Capri Si, si, si, si, si, si, si, si. Daar op Capri Op Liegt, dat mij een boeien houdt gevangen. Al dit verhaal en vaak reeds verteld. Maar ach, daar moet je niet om geven. Laat mij als ridder jouw sprookjes helpen, De oude romans en doen herleven. in Amsterdam bijna. Hier een pleintje, daar een graf. De licht gevuld in het laatste rode romantie, in de helderlampend scheming, waar het mooie rembrandt zien, houd de portretroman stil verlaten zustersien. Zweet. En daarna naar de stad trempt. Die weet wat knal en is, maar niet wat romantiek is. Nog wie op scheef...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 Samen familie met domicilie dat hoor je aan hun spitsen. Met pakjes brood op fietsen en schoon gewassen voeten, omdat ze blaaien moeten. Eet zure stokken en kleppen nog gaan blokken. Maar slaat kokette gillen Waarvan de duinen trillen. Pa heeft zich aangekleed en Een pantalon vergeten En die zo onontbonden Op ma gebonden Maar zegt is nonchalance Omdat je stinkt de naast Hiernaast op dat nekijven Jij weet nooit heer te blijven Maar wenst hem enkele rampen Van koorts tot lichte krampen Pa zegt als het nou moet schat Dan vuif ik op een bloedbad Wil je dan pas de vreeklier Ik maak de rode zee hier Pa zegt is waar podomen. daar zou haar ruzie Komen, hij kietelde maar weer in haar zij, en met een zand was nu heel around <laughs> 60, 60 en 70. Een ware aan inschakeling van historische feiten en wereldvaardigheden. En dit alles onder muzikale leiding van Mario Zandvoort.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 Zandvoerder Zandvoort met Mario Zandvoort. We yeah. can not a cat Begrijpt? ik heb dat meisje meteen aan mijn ouders voorgesteld. En toen mijn vader vroeg mijn had eerst er voorheen, heb ik hem uitgevrijd verteld. Ze smaakt naar kersen, kersen. Sinaasap. sinaasap, cola, peperen, karamel, ananas. Ananas. ananas. Maar ik zeg er wel bij voor. Zingen hand en hand de hus, samen al gauw naar de stad. En op de vraag: verloopt u haar eeuwige trouw? Heb ik gezegd: natuurlijk, want ze smaakt naar kersen. kersen sinaasappel, sinaasappel, cola, zees, caramel, caramel ananas, ananas, maar ik zeg er wel bij. I'm not behalve voor mij, we worden vluchten. We worden vluchten. man, I'm not a man, I'm not a Voor I'm not a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 hoe ik jou in het hemelsnaam herkende Maar toen iedereen jou nakeek met die blik van oh la la Dat moet vroeger iets geweest zijn van Komsa en ga maar En de ober zelfs een buiging voor je maakte Toen voelde ik dat mijn verbetering ontwaakte En terwijl je bij het gebak Was ik de jonge weer wiens jongens hartje brak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 Het zal zo'n dertig jaar geleden zijn dat ik jou stilaan bad. En in dezezelfde tierhoen steeds op jou te wachten zat. En wanneer je dan na uren was gekomen, noemde ik jou de schone diva van mijn dromen. Na een jaar geheime liefde zei ik nog steeds, erbiedig u. En ik mocht je af en toe eens kussen, achter het menu. Verder mocht ik niks, het was verdompt een scheentje. Je hield me steeds met je belofte aan het kleintje.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 Deze dame hierover wou even alles afrekenen. Ja, ik ben beluisterd.